Ja, ik hoor water. Hoor je van de ene hoor je bewegen, met een hoop herrie. best, best wel een mooi geluid, vind ik dat. Uh, het allermooiste vind ik, vind ik dat hout wat kraakt. Dat, ja, dat vond ik wel. Uh, dat vind ik wel mooi. Ja. Dat, dat dat hout kraakt, omdat er zoveel, zoveel kracht op komt. En dat ik dat wel uh, er mooie aan vind. Ja. En eh, wat, is de, wat is de betekenis voor, uh, van de molen voor, uh, voor jullie in, uh, of voor jou in, in de wijk? Nou, Daar heb ik eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Dat, nee, nou, ik, ik wist niet eens dat er een molen was dan. Op zich door logisch, je hebt hier overal molens die natuurlijk de polder droog moeten houden. Maar ik wist niet dat er uh, speciaal voor de Stevenshof een molen was die dat uh, moest doen. Als je denkt aan, aan, aan, aan de geluiden van de Stevenshof, wil ik echt bij de Stevenshof horen? Ja, ik denk dan altijd aan de, de bus die hier van de busbrug s'avonds afkomt, denderen. En dat kraakt hier door het hele huis, hoor je dat, uh, het hout hoor je kraken. En dat vind ik wel echt, uh, dat is voor mij wel het geluid van de Stevenshof. Ja. Maar dat is heel persoonlijk natuurlijk hier. Uh, ja, dat, dat is wat ik hoor hier. En ook, zijn er ook geluiden die je, die je mist of waar je je aan stoort? of uh... Uh, nou, hij stoort hier wel eens aan die brommers die hier over het fietspad rijden midden in de nacht. Maar verder uh, zijn er niet echt geluiden die ik hier mis. Je hebt eigenlijk alles hier wel. Je hoort de trein, je hoort de snelweg. Heel zachtjes allemaal. Je hoort vogels. Nee, ik kan me niet echt iets uh, zeggen wat ik nog uh, zou willen horen hier. Ja. En, en je zit hier natuurlijk uh, pal naast de Rijn ook. Ja, maar die is hier, voor ons hier net te ver weg en we hebben geen achtertuin, dus daar hebben we geen... Uh, daar hebben, maken we niks van mee, van de Rijn. Er is hier nog een bedrijftrein achter en die uh, maken ook geen herrie en ze horen echt niks van de Rijn hier. Ja, en als je nog iets breder kijkt dan jouw eigen, dan jouw eigen woongebied, hè? aan welke geluiden denk je dan ook van die je bij de Stevenshof uh, horen? Lastige vraag. Hè? Ja. <laughs> ja, ik ben niet zo georiënteerd op de steeuw, of ik, ik weet het eigenlijk niet dat ik uh, en me eigenlijk ook nooit echt bewust van, zo erg bewust van geluiden dat ik daarop op let. Ik zou het echt niet weten. In de binnenstad zou ik ook niet weten welke geluiden ik daar zou moeten, opvallend zou moeten vinden. Ja, ja. Ik weet het niet. Ja. Maar niet, sowieso zijn wij niet heel erg bezig met de stevens. Dus ja. misschien dat het daaraan uh, aan ligt. En, en, en misschien ben je ook van veel geluiden niet, niet zo bewust. Dat, of is, of, of, of, of uh, vul ik dat in? Of? Nee, dat, dat uh, is, uh, is denk ik waar. Ja. ja.